In het leven is het eigenlijk de bedoeling dat je als vrouw zijnde één man kiest hè? en daar hier gewoon alles mee. Maar ja, ik dacht dat dus ook tot ik me op een zeker moment in mijn leven omdraaide. We <lacht> zijn in <er> 45! <lacht> dus uh, nou, dat is een een afwisseling van wat ik ik ben heel vereerd dat ik de dirigent mag zijn vandaag. En ze zijn heel braaf en heel goed in. <lacht>